Over de invulling van de functie is veel te doen geweest. Burgemeester Joritsma van Almere wilde eerst een externe adviseur inhuren van 1600 euro per dag. Daarover ontstond ophef. En minister Opstelten besloot daarom iemand binnen de politie te zoeken. De productie bij Saab in Zweden ligt de rest van de week stil. Door betalingsproblemen zijn er te weinig onderdelen. De meeste van de 3400 werknemers hebben vrijgekregen. Saap zoekt naar een oplossing voor de financiële problemen.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 To the heavens and see it shine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 no No one like you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 Ik ben altijd te glijden, ziek, dat ben ik. Ik ben altijd maar de koeler, ik doe alles voor.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 Alles wat jij was, en jij was dan die ons En wij dan nog steeds, bij was En jij dan nog steeds, jij dan nog steeds En wij dan nog steeds, wij was